Van Netschut met het NOS-journaal. Ondanks de aankondiging van een staakt het vuren. gaan de Israëlische aanvallen in Gaza door. De Gazaanse autoriteiten maakten onder meer melding van een luchtaanval op een woonblok ten noorden van Gaza-stad. Daarbij zouden twaalf doden zijn gevallen. Het staakt het vuren tussen Israël en Hamas. werd een paar uur geleden aangekondigd door de premier van Qatar, die bemiddelde bij de gesprekken. Een van de afspraken is dat iedere dag 600 vrachtwagens... met humanitaire hulp de Gazastrook binnen worden gelaten. Formeel is het bestand nog niet ingegaan. Het staakt het vuur moet volgens de afspraken zondag van kracht worden. De komende dag stemt het Israëlische Veiligheidskabinet er nog over... al wordt die stemming gezien als een formaliteit. Premier Netanyahu benadrukt de afgelopen avond wel... dat er nog details van het akkoord moeten worden uitgewerkt. Netanjau heeft de Amerikaanse president Biden bedankt voor zijn hulp bij het rondkrijgen van de deal. Hij belde ook met aankomend president Trump en bedankte ook hem voor zijn steun. Minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken heeft Venezuela opdracht gegeven het aantal diplomaten in Nederland te halveren. Dat schrijft hij in een brief aan de Kamer. Gisteren besloot Venezuela het aantal Nederlandse diplomaten in het land te halveren... Volgens Venezuela reageerde Nederland vijandig op de verkiezing van president Maduro. Die werd uitgeroepen tot winnaar. Westerse landen wijzen erop dat die verkiezingen niet eerlijk zijn verlopen. De hackers die afgelopen zondag de computersystemen van de Technische Universiteit Eindhoven aanvielen... zijn op heterdaad betrapt, meldt de universiteit op basis van de eerste onderzoeken. De hek werd door het veiligheidssysteem van de universiteit herkend. En daarop haalde de onderwijsinstelling de servers offline. Er zijn geen aanwijzingen dat de hackers iets hebben buitgemaakt. Het weer, vannacht is het mistig met soms wat motregen. Het komt af tot een graad of drie. In de ochtend is het grijs, in de middag klaart het op en het wordt vier tot zeven graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Zf. Met nu de nacht. No uh -huh. walk Off the floor